Slam FM, foonvak. Ah ja, lekker, het is de tijd voor de laatste van de week. De Slam FM, foonvak. Tien overal wacht. Dan nemen we dus weer iemand in de zijk zoals elke ochtend. Je twittert het lekker mee met hashtag Slam FM tijdens de foonvak. Dat weet je. Gisteren joh, een enorme ontploffing in een energiecentrale in Nijmegen. Het gevolg was ramen en deuren moesten gesloten blijven en er was een hele harde ruis te horen in de buurt. En ja, je weet hoe we zijn. We bellen dan meteen na de explosie als ramtoerist... naar een bewoonster in de buurt van de centrale om te vragen hoe hard de ruis is. Maar ook vooral om een nieuw soort energie aan te smeren. Dat klonk zo. Ja? ja, mevrouw Peters. Ja, Ja, goedemorgen. Je spreekt met Gatus van City Energy. Goedemorgen. Uh, hoort u ook de ruis? Ja. Ja, wij zijn op dit moment even een check-up aan het doen in de buurt, telefonisch. Ja. Hoe sterk de ruis is met een tele telefonische decibelmeter. Ja. Uh, heeft u een telefoon waarmee u rond kunt lopen? Nee, wat was het? Oh oké. Okay. Want anders had ik u even willen vragen om uh, in ieder geval even de brievenbus open te doen of een raam een klein stukje en even de telefoon erbij te houden voor de meting. Ja, ik wil maar bij willen raam doen. Ja, ook oh, graag hoor. En wie bent u? Ik ben gratis van City Energy. Hallo. Wij doen de meting eventjes. Oh, ja, ik ben wel geschrokken. Voor uw nee, veiligheid hè? Ja, u bent geschrokken. want een ontploffing, hè? Is een ontploffing? Ja, een ontploffing bij de elektrabel. Oh de. Dus vandaag dat ik even over de elektrabel. Ja. Ja. dan nou, kunt u me even bij het raam houden misschien ik even kan luisteren. Ik zal het doen, ja. Ja, ik... Oe, ja. Kunt u het horen? Ja, dat is wel wat, hoor. Schrikkelijk, hè? deurie. Zegt u? je deurie zeg ik. Ja. Dat is wel een flinke ruis, mevrouw Peters. Ja, zeker. Ja. Ik dacht, is dat nou, nou een vliegtuig of zoiets? Nee, nee, het is echt naar de ontploffing, hè? Oh. Maar omdat hij zo hard is, want ik meet hier zeker toch al uh, 58 decibellen. hè? Ja. En mag ik u wel feliciteren, Ja. want ik mag u een aanbieding doen namens Shitty Energy, de zogenaamde, want uh, ja, de, de gewone elektriciteit, u ziet, het gaat weer mis natuurlijk in de elektrocentrale. Dus u kunt een jaar lang gratis overstappen op de zogenaamde stronstroom van ons bedrijf, Shitty Energy. Ja. En dat houdt in dat u de eigen vecalien, de eigen uitwerpselen, de eigen kak, de eigen strom, net hoe u het wil noemen, vangt u op in een bakje. Ja, ja, dat zet u in een krat voor de deur aan het eind van de week. Halen wij op en daar wekken wij een week lang energie van op. En dan kunt u een jaar lang gratis strontstroom gebruiken. Hoe vindt u die mevrouw Peters? Gefeliciteerd hoor. Ja. Namens nou iedereen hier bij City Energy. Uh -huh. We maken van de nood en deugd en van de ontploffing een voordeel voor u. Ja. Kan ik u noteren? Ja, dat weet ik niet, want ik ben, ben er over de zee, 72. 72 ja, en ik ben weduwe, dus uh, ik, ik heb er allemaal geen verstand van. U scheidt niet zoveel, wou je zeggen? Nee, ik, ik, ik pop niet zoveel. U popt niet zoveel? <lacht> oh ja. Ik poep niet zoveel. Nee, <lacht> ja. nee, nee daar kunnen we de, de, de, uh, nog geen peertje mee aanzwengelen, uh, wat nee, u betreft. Ja, we hebben, we hebben ook het Rustpakket. Ik weet niet of u af en toe scheetjes laat, regelmatig. Nou, weinig. Weinig ook? Ja, weinig. Allemaal oh, weinig. Want dat, dat zetten wij namelijk om in butagaas, waarop je kunt keuken. koken uh -huh. keuk, keuk, keuk, keuk in de, keuk, keuk in de keuk. keuken. koken in de keuken, ja. ja. <laughs> dus, wat denkt u? Het, de zogenaamde stromstroom of het rufdpakket? Wat, wat interesseert u het meest? Dan kan ik daar nou even wat... Ja, hè? dat weet ik niet. Ik sliep nog. Veldig. Nou wacht even, ik heb hier een muntje. Kop of munt? Eh uh, kop. Pat. Kop. Ja, dat wordt het toch het uh, zogenaamde rufpakket mevrouw Peters. Huh. Krijgt u binnenkort een van onze kopteurs aan de deur. Voor meer informatie. Oké. Okay. Oké, okay, fijne dag! Jo, doei. gezellig zoals wij zeggen bij Shitty Energy. Jo, doei. Hoi. Flem FM, PhoneFuck.